Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Café's en restaurants moeten vanaf morgenavond weer dicht. Dat heeft premier Rutte net bekendgemaakt tijdens de persconferentie. De cafés en restaurants gaan weer dicht. Dus ook de terrassen en het geldt ook voor de coffeeshops. Dat is een keiharde dopper. Maar we kunnen er niet omheen. Hoe hard de horeca ook werkt om aan alle eisen te voldoen. Ook wordt het dragen van een mondkapje binnenkort verplicht in openbare ruimtes. We willen de slepende discussie daarover voor eens en altijd beslechten. We moeten dat wel juridisch goed regelen en dat gaan we ook zo snel mogelijk doen. Maar als dat klaar is, wordt een niet-medisch mondkapje verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar... die zich verplaatst in een publieke binnenruimte. Ook in het onderwijs wordt het dragen van zo'n kapje verplicht. En er werden meer maatregelen aangekondigd. Ik noem een aantal belangrijke. Zo komt er een verbod op de verkoop van alcohol na 8 uur 's avonds. En mag je ook niet meer na dat tijdstip met je drank buiten chillen. Je mag straks met maximaal vier mensen binnen of buiten zijn, geen grote verjaardagen meer, maximaal drie gasten per dag. Evenementen worden verboden, geen koopavonden meer en we moeten ons nog beter aan thuiswerken houden. Een gedeeltelijke lockdown noemt het kabinet het. Zullen we, zullen we een week of vier moeten volhouden en dat is echt belangrijk, zegt minister De Jonge. Als het niet goed genoeg is, dan is een totale lockdown onvermijdelijk. Helemaal geen bijeenkomsten meer, helemaal thuis blijven. En nog ander nieuws. Organisaties die zich bezighouden met homogenezing verliezen mogelijk belastingvoordeel. Komt door een onderzoek van de Gelderlander. Daaruit bleek dat sommige van dit soort organisaties geregistreerd staan als goed doel en daar dus belastingvoordeel van kunnen hebben. Staatssecretaris Welbrief vindt dat daar wat aan gedaan moet worden en stuurt de Belastingdienst op ze af. En het weer nog. Op de meeste plaatsen droog vanavond morgen meer bewolking dan vandaag. Op de Wadden en het Oosten met een spatregen. Het wordt 11 of 12 graden. De FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A5 hoofddorp richting Amsterdam is helemaal dicht tussen Knopend Raasdorp en de aansluiting met de A10. Dat komt door een ongeluk. Omrijden kan vanaf Knopend Raasdorp via de A9, A4 en de A10. Tot zover de verkeersinformatie. ANWB is een elektrische auto. Een optie voor mij?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 monster how oh, do you like your reds in the morning i like mine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 Nederlandse jazzmuzikanten. Nederlandse... Een beetje zoals je dat van mij gewend bent. We zouden gehad hebben in de krocht. Vorige week dacht ik. Een ode aan Paul Desmond. En. Dan ga ik nu maar draaien. Paul Desmond, de meester zelf. Op het eerste instrument uit de Big Band. De, van de sax-sectie de al -Sax o m -Gato.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 Oh, oh, oh,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 Talenten uh, tevoorschijn trekken. En mijn oog is vandaag gevallen op uh, een uh, man die een, uh, en fantastisch speelde en, fantastisch en speelde. Uh, uh, uh, oh. mooi kon zingen. En dan heb ik het over meneer Jack Teagarden. Die Jack eerst uh, in de dixon wereld optrad. Uh, lang heeft gespeeld bij uh, Benny Goodman, Glenn Miller en Louis Armstrong. Hij was een van de eerste blanke.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 Blue. The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 26 verongelukt op weg naar een snabbel met muzikanten. We gaan luisteren naar. Gaan luisteren um, naar uh, Clifford Brown en zijn quartet. Come rain, come shine.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 Walter Norris en Georges Marat. George.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 Die speelt de gitaar Roy Aldrich trompet, Stan Getz tenor sax, Ray Brown op de bas en Stan LeVay op slagwerk.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 Charlie Ventura, Lenny Tristano en Lee Konitz. En nu gaan wij hem horen in een uh, trio. Shelly Man met Bill Evans op de piano en Monte Budwick op de bas in een uh, stuk van Irving Berling. Let's go back to the Walls. <tied>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 komen en kwamen. En jaar eindigden we... Uh, in de krocht, jazz in de krocht... met de Big Band. En ik ga nu een Nederlandse Big Band laten horen. Casey's Big Band. Met Denise Jana Als uh, afsluiter. Teach me tonight. Tot na het nieuws. Tot,